Drie uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Vicepremier en minister van Sociale Zaken Asscher is optimistisch dat VVD en PVDA snel een akkoord bereiken over aanpassing van het regeerakkoord. Dat zei Asscher toen hij aankwam bij het ministerie van Algemene Zaken. Daar praten de partijen momenteel over een alternatief voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Asscher. Nou, we hebben natuurlijk uh, vorige week ook gepraat en nu praten we door. En ik ben vrij optimistisch. Dus pas overeenstemming als hij er is. Dus uh, niet aan mij om nu deadlines te stellen, maar ik ga voor goede moed het gesprek in. Vooral de VVD wilde graag af van de inkomensafhankelijke zorgpremie. De PvdA is bereid mee te werken aan een oplossing, maar houdt vast aan een verkleining van de inkomensverschillen. De Britse premier Cameron komt morgen naar Den Haag voor een bezoek aan premier Rutte.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 Dat is de maximale jeugdstraf voor 16- en 17-jarigen. Het Openbaar Ministerie wilde dat Polly en Wesley... volgens het volwassenenrecht veroordeeld werden... en had daarom vijf jaar een tbs geëist. Maar de rechter vindt behandeling in een jeugdinrichting beter... omdat die meteen kan beginnen. Omdat het om vrij jonge uh, minderjarigen toch nog uh, gaat. Um, die zijn nog volop in ontwikkeling. Hun hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En daarbij zijn er gewoon veel grotere kansen... dat hun behandeling zal slagen. Polly en haar toenmalige vriendje Wesley C. lieten begin dit jaar de 15-jarige Wincy Howe in Arnhem vermoorden. De zaak wordt de Facebookmoord genoemd, omdat de meisjes ruzie hadden via Facebook. Polly en Wesley schakelden een jongen van 14 in om Wincy te vermoorden. Die jongen werd in september veroordeeld tot een jaar jeugdgevangenis en drie jaar jeugd TBS, waarvan één jaar voorwaardelijk. Op een industrieterrein in Arnhem is vanochtend een glazenwasser omgekomen. De man stond tijdens een cursus op een ladder en verloor zijn evenwicht. Hij viel van 20 meter hoogte naar beneden. Toen de hulpdiensten aankwamen was de man al overleden. De inspectie SZW doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer in het oosten en noorden, zon. In het westen en zuiden vrij veel bewolking. In de zon kan het 10 graden worden. Morgen vooral veel bewolking met ochtends motregen. Limburg maakt dan de grootste kans op zon. De opvolger van de film Alles is Liefde. Gaat op 19 november in première in 57 bioscoop in het hele land. Nou, Pimela, what's the verdict? Luis nu nu mijn waard lenen? Wil jij erbij zijn? Ga naar dat wil je niet missen.nl. groeit op in een normaal gezin. Ik wil God dat alles normaal is! Ga voor kaartjes naar dat wil niet missen.nl ja, Willem, ik weet het. Het is kort dag, maar mijn directie snapt helemaal niks van media. Dus zou er misschien iemand kunnen komen, een assistent, een junior, desnoods een stagiair... om eventuele vragen over het mediaplan te beantwoorden. Ik zeg, uh, hoe laat is die vergadering morgen? Om half acht morgenochtend, in Leeuwarden. Ja, ik weet het, het is mijl op zeven, maar goed. Prima, je ziet me dan. Wat? kom je zelf. De Media Maatschap. Korte lijnen voor lange relaties. Al tien jaar lang.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 Dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel Guus Luiters en Ellen Roos. Ellen Roos, u bezocht de tentoonstelling In Memoriam met een fotootje. Bij ja. u, wat voor fototje fotootje ja, dat is dat? Top. Het is een foto van een, een neefje van uh, mijn moeder. En die is uh, via Wenen naar uh, Nederland gevlucht en is in Westerbork terechtgekomen, heeft daar een uh, Duits-Joodse vrouw ontmoet... is daar getrouwd in Westerbork en heeft daar twee kinderen gekregen. Ik hoorde vandaag eigenlijk, uh, waar ik best wel van geschrokken ben... dat er dus nog een kind was. Ik wist alleen dat zij daar één kind hadden gekregen... En vandaag hoorde ik van uw redacteur dat er nog een tweede kind uh, geboren was. Ja, en die foto's die staan in het nieuwe boek. Die staan in het nieuwe boek, ja. En ook aan tafel uh, zit uh, Anneke Ammerlaan. Anneke, we bevinden ons midden in de kookboeken dagen. Een heel ander onderwerp. Even ja. overschakelen. Jij zit in de jury. Uh, nee, dit jaar niet. Dit jaar niet. Dit jaar niet. Je, je niet. hebt wel eens heb een jurystree. En ik heb ook een keer de prijs gewonnen. Je hebt gekomen. een keer gewonnen. Hoe ja. vaak gebruik jij zelf een kookboek? Oh jeetje, ik leef tussen de kookboeken. Althans, ik werk tussen de kookboeken. Ik heb er 1500. Dus wat? Mijn, oh. mijn muren van mijn kantoor zijn bekleed met kookboeken. Ja, en daar kijk je ook wel eens in dus. Ik weet precies waar wat staat en wat erin staat. Nou, verder zitten hier nog aan tafel Jetty Maturin en Stefan Vreugdeheel. En straks onze Dichter bij de Dag, Chet Bruinja. Guus Luiters. Dit voorjaar vond er een fototentoonstelling... moeilijk woord, plaats in Amsterdam. Die hoorde bij het boek In Memoriam... Door u geschreven. Uh, wat, wat staat er in dat boek? Wat stond er in dat boek? In het boek staan um, de, alle namen van de uit Nederland gedeporteerde Joodse Roma- en Sinti-kinderen die vervolgens uh, in een kamp zijn uh, vermoord. En die kinderen die zijn allemaal geordend uh, per transport. Dus sta, je kunt ze vinden in het transport waarmee ze Nederland uh, hebben verlaten. Een van de 102 Transporten. En hoeveel dat zijn kinderen zijn het? 18.000 kinderen. Er ja. was eigenlijk niet zo'n overzicht. Dat heeft, dat heeft u toen vervolgens gemaakt. Daar kwam ook een tentoonstelling bij. En daar gebeurde, daar kwamen allerlei mensen op af met nog weer nieuwe verhalen. Uh, ja, nou ja, er is een, we hebben dus een tentoonstelling. We hadden, uh, we hadden 3000 foto's van vermoorde kinderen gevonden. Waarbij ik meteen even wil aantekenen dat dat heel veel lijkt. Maar dat uh, 3000 uh, van 18.000 betekent dus dat er van 15.000 kinderen nog geen foto's beschikbaar zijn. Die zijn uh, vernietigd door de Duitsers. Mm -hmm. Um, en we hadden die 3000 foto's en daar hebben we dus een tentoonstelling van gemaakt ook uh, ingericht volgens het principe van het boek, dus uh, per transport ge geordend. Er, stonden daar, uh, er stond daar 140 meter tafel met opstaande uh, boorden en daarop kon je dus die foto's van die kinderen zien. Nou ja, u begrijpt dat dat dus een zeer uh, emotionele toestand uh, was voor de bezoekers. Ja. en Met name voor de mensen die met die kinderen verbonden waren. Dus uh, de joden en, uh, en dan de niet-joden die daar kwamen om, hun, uh, om, te, om te zoeken naar uh, buurkinderen of kinderen uh, uit de klas. Ja. En... We, hebben, we hadden daar een vitrine geopend voor foto's die, we, die te laat waren gekomen voor de tentoonstelling. Er staan foto's van kinderen uit de crash die er tegenover de Hollandse Schouwburg was. Die zijn voor de oorlog gemaakt. En wij dachten altijd dat we niet wisten wie die kinderen waren. En opeens werden ze toch geïdentificeerd. Maar ze konden niet meer in die tentoonstelling nee. mee. En die, toen zeiden de baas van het spul daar... die zei, nou dan maken we een vitrine en dan leggen ze ze in. En wie weet, misschien komt er nog wel eens iemand met een foto. Ja, ja, zei we, dat zou wel eens kunnen gebeuren. Nou, iedere dag stonden dus mensen uh, in de rij met, uh, met foto's... die ze kwamen, uh, kwamen brengen. Maar er zijn dus in totaal zijn er ruim er zijn in totaal 700 nieuwe foto's uh, tevoorschijn gekomen. Zo. Dat is enorm, uh, enorm. Een aantal. Ja, en toen dacht u, nou, dan moeten we wat mee? Ja, ik, ik, toen er een bepaalde grens werd overschreden van, laten we zeggen, 150, 200 foto's. Toen hebben we gezegd, dan moeten we dus een, een uitbreiding van dat in memoriam maken. En dat is dus dit uh, addendum geworden met die 700 foto's. En dan uh, correcties op het boek en nog een aantal aanvullingen die uh, ontbreken. Ja. en Ik begrijp dat mensen niet alleen foto's meenamen, maar ook, maar ook andere voorwerpen. Nou, er werd van alles en nog wat uh, meegebracht. Uh, heel aangrijpend allemaal. Dus qua bestekken van kindjes en, en, en, en uh, rammelaar... en, en veel pussyalbums en uh, kleertjes en dat soort dingen. Als er zo'n plaats is waar je ermee naartoe kan... dan komen er dus toch onverwacht veel uh, dingen tevoorschijn. Ja, ja. ja, ondanks het feit dat je zou denken... die verhalen zijn allemaal al verteld. Nee, nee, nee, dat is, nee, dat nee, is, dat dus is helemaal niet, niet het geval. Nee. Er is eigenlijk vrijwel niks uh, over verteld. En dus uh, Zij heeft dus die foto van... van Ellen Roos die naast u zit... Ja, van, van dat uh, uh, jongen. Is dit is een jongetje? Het is een jongetje. Ja, ja, even, even naar Ellen Roos. Want Ellen Roos, ja. u, u, u hoorde van die tentoonstelling? Ik hoorde van de tentoonstelling bij de wereld draait door. Ja. En daar toen heb ik u gezien. Ja. En toen uh, dacht ik opeens: van ik weet nog dat ik met mijn moeder naar Wenen was. En dat wij um, eigenlijk bij een notaris kwamen om de foto's die daar nog lagen van een uh, overleden oom en tante van mijn moeder om daar te kijken of er nog foto's waren die mijn moeder graag zou willen hebben. Mm -hmm. En daar kwamen we deze foto's tegen. En ik wist dat mijn moeder die ergens had opgeborgen. Mijn moeder is twee jaar geleden overleden. En ik dacht, uh, waar zijn die foto's? Doordat ik uh, dit uh, bij de wereld doorhoorde. Ja. Wat, wat staat er op de foto? De foto, het zijn twee foto's. Eén foto is uh, in Westerbork genomen. Mijn, uh, de neef van mijn moeder is uh, in 1938, na de Kristallnacht... die net van de week geweest is, gevlucht naar Nederland. Is daar uiteindelijk opgevangen in Westerbork. Toen was dat gewoon nog een opvangkamp. En vandaar uh, is hij getrouwd met een, uh, een Joodse vrouw in, in het kamp. En hebben daar... Dus sinds vandaag weet ik dat twee kinderen gekregen. En op deze foto staat: uh, is in het kamp genomen, staat het, uh, hij met zijn vrouw en hun eerste kind. En het jongetje heette Gert Laufer. Hij is geboren op 5 mei 1941. En gisteren kon ik dus in het, uh, in het boek zien dat hij uh, in het laatste transport, zowat in 101, het ene laatste transport, vanuit Westerbork vertrokken is naar Thresienstad. Daar hebben zij nog een paar weken zijn ze daar geweest. Mijn grootmoeder was daar ook. En de vader van het jongetje is uh, daar op 24 september... samen met mijn grootmoeder naar Auschwitz... Uh, en vergast. Ja. En het jongetje met zijn kleine zusje en moeder zijn een week later naar Auschwitz gegaan vanuit Theresienstad ja. en zijn ook vergast. Ja. Dat, mag ik daar iets over zeggen? Het ja, is een heel, heel uitzonderlijk geval. Er zijn een, een aantal kinderen vermoord. Uh, die zijn via Theresienstad in Auschwitz terechtgekomen. Waarvan we dat eigenlijk helemaal niet weten. Want die kinderen zijn nooit, er is nooit een overlijdensakte voor opgemaakt. Daarom hebben ze niet in de staatscourant gestaan en daarom staan ze niet op het grote internetmonument, digitaal monument voor de Joodse gemeenschap. Hm. Maar ik heb dus op een gegeven ogenblik een, een site gekregen van uh, Theresienstad. En daar heb ik die kinderen dus uh, op uh, achterhaald. Op dus in, het, ja, in het addendum staan alle, deze kinderen staan daar alle twee nu, uh, nu in. Ja. Die zijn dus heel moeilijk te vinden. Mevrouw Rooster, ja, betekent... wat betekent het behoorgen? voor u dat die, dat die foto nou in dat boek staat? Ik ben, hem, ik ben ontzettend dankbaar dat u dat gedaan heeft, omdat ik Kijk, mijn, mijn grootouders zijn ook vergast. Maar mijn grootouders hebben hun kinderen nog gehad. En hebben kleinkinderen ge gekregen. Die laten nog iets na op de wereld. Maar deze kinderen ja. laten niks na. Ja. En, en nu, en ook zelfs omdat ik hier vandaag ben... Is, heeft dit jongetje een betekenis gekregen. Ja. Een betekenis... en niet alleen voor hem, maar ook voor wat er nog steeds in de wereld gebeurt. Er worden nog steeds overal mensen vermoord en kinderen, onschuldige kinderen vermoord. En ja, dit jongetje had recht om te leven. En hij heeft eigenlijk niks anders gehad dan een kamp. Hij heeft niet eens een huis gehad, want nee. hij is geboren in Westerbork, doorgestuurd. En heeft nooit ergens anders geleefd dan in een kamp. Nee. En is nooit anders dan tegengescholden en geschreeuwd en... En, ben en dan, ik ben heel blij dat dit er nu is, dit monument. Ja, en het, het bizarre is dat u dus pas vandaag gehoord heeft dat dit jongetje waar we u net over ja. verteld, dat hij nog een zusje had. Ja, dat heb ik nooit geweten. Ik weet van mijn moeder het verhaal. Dus dat de vader, wat haar ne volle neef was, dus mijn achterneef, uh, is uh, met samen met haar moeder, dus met mijn grootmoeder, is weggevoerd. En die foto's hebben wij dus eigenlijk pas. Uh, in 1996 gekregen. En die moeten dus gewoon aan de muur gehangen hebben. En de postzegels uit Westerbork... zitten nog op het op de op de achterkant. De anzichtkaart. Ja. Zoals die verstuurd is. Ja, en die ja. familie is dus eigenlijk, was dus eigenlijk nog groter dan u dacht. Meneer Luijters, dat er komt ook heel veel... dus nog geschiedenis naar boven dan... door, ja, door zo'n project dat, als dit. Dat blijkt. Dit, de, ja. Deze twee kinderen... Die, die bestonden dus eigenlijk niet ja. tot... tot uh, ja, uh, uh, zij hadden dus een foto van... die ene en het andere kind bestond niet. Maar... Door goed te zoeken uh, hebben we ze dan toch, uh, toch gevonden. Dus er, komt, ja, er komen iedere dag gebeuren uh, wonderbaarlijke dingen in deze, in deze materie. Ja. Dat houdt nooit op. Kunt u het over verdragen? Want het zijn ook allemaal zulke al eens verhaal is zo Nou, Dat zal wel moeten. Ja, nou ja. Ik heb het uh, zelf. Ik ben zelf begonnen, hè, zeg ik altijd, maar ik heb het zelf aangehaald door dat uh, boek te maken. Dus dan moet je ook met de gevolgen daarvan uh, van leven. Maar het beheerst natuurlijk wel, het beheerst wel, je, wel je leven voor een voor een groot gedeelte. Ja. En ik begreep dat u rondleidingen rondleiding zou geven op die op die tentoonstelling, maar dat dat, dat, dat dat u heel zwaar viel. Op de, ik heb, op de tentoonstellingen in Amsterdam heb ik heel lang erover gedaan... voordat ik daar langs al die foto's durfde te lopen. En dat was op een gegeven moment toen moest ik wel inderdaad... omdat ik iemand daar dingen moest laten zien. Maar het is, nou ja, het is, het is verschrikkelijk als je, als je daar duizenden foto's naast elkaar ziet... van, van allemaal... Allemaal kinderen die vol uh, ja, die naar het leven kijken. Hè? Vol levenslust. En waarvan je dus allemaal weet dat ze, dat ze, dat ze vermoord zijn. Nee. Dat, is geen, dat is geen sinecure. En, en iedereen die daar was... Dat kon je echt iedere dag... Liep dat s middags vol daar in die grote hal. En dan kon je dat... Iedere keer gebeurde er hetzelfde. Dat was... Aan de ene kant waren al die mensen blij... Dat dat die foto's er allemaal waren. En tegelijkertijd... waren al die mensen dus in een, in een diepe depressie... door... Uh, wat hun in het gezicht uh, staarde. Ja. En dat is met dat grote, dikke boek... en met dit boek... waar dan nu 700 foto's bij zijn gekomen... is dat ook... ik, ik heb Dit, dit boek is, dat is al enige weken in mijn bezit... maar ik heb nog niet echt... bladzij voor bladzij... Uh, uh, durven te bekijken. Als ik iets op moet zoeken, dan doe ik dat even. Ja. Maar ik... He, dat, dat heeft nog weer tijd nodig. Het is, het is, het is niet te bevatten, uh, deze, nee. deze verschrikking. Mevrouw Hoos, wat betekent het voor u en uw familie? Dat, dat dat nu weerslag heeft gekregen in een boek. Ja, ik, uh, ik ben daar heel erg blij mee. Ik, ik vind ook als je bijvoorbeeld dit fotootje uit het lijstje pakt en dat er op de achterkant staat, ja. dit is onze prins. Weet je, hoe blij die mensen ja. nog waren dat ze een kind kregen. Ja, En dat zo'n prinsje dan uh, ja, niet heeft mogen verder leven. Ik ben ook heel erg dankbaar dat dit monument er is. En dat het straks ook digitaal komt. En ook uh, ben ik van plan dat op deze foto's naar uh, Westerbork te schenken. Omdat ik vind dat dit daar een plek moet krijgen. En uh, ja, ik, ik denk dat het uh, heel mooi is dat het zo, uh, dat het zo gedaan wordt. Ja. Ik ben er heel dankbaar voor, want ik vind wel dat dit... Uh, mensen denken 100.000 mensen maar dat waren gewoon van die 100.000 waren 18.000 kinderen. Ja, dat is, een dat is enorm, ja. enorm. Wie ja, luisterde en toekomst hebben gehad nee. door. Helaas ja, het lijkt niet af hè. Gaat u er nog mee door? Ik ben, uh, ik ben uh, op dit moment bezig om een boek te maken dat de kinderkroniek gaat heten. En dat, zij, dat behelst getuigenissen van en over kinderen in de periode 1940-45. Het begint met de inval van de Duitsers in mei 1940. En het eindigt met de bevrijding van Theresienstad. En dan worden op alle mogelijke manieren worden kinderen aan het woord gelaten... En en verhalen over kinderen verteld. Dus ja. Dat, ja, dat, dat, moet no dat moet er nog even gemaakt ja, worden. Da daar ja, daar gaat u nog wel even mee. Ja, er, ja, ja, ja, ja. Nou, de informatie over het boek Addendum en het andere boek... staat op onze website www.ditistedag.nl U luistert naar Dit is de Dag met Elsbeth Grutteke. Right bedroom radio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 My face. When I was young, my mind was clear. How I miss those days. I'm going crazy. The pressure gets to me. Between my shoulders, on top of my body, there's a gray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 When your head is gone, it's hard to close your eyes Where My Head Used To Be van Milo Melk en honing Alles over eten en drinken Ja, deze week is de kookboeken zevendaagse en we gaan het hebben over het beste Nederlandse kookboek. Er zijn er drie genomineerd om de prijs te winnen. Anneke Ammerlaan is foodwatcher en ook kookboekenschrijver. Je hebt de prijs zelf ook al een keer gewonnen ja. en je hebt een keer in de jury gezeten. Ook. Je hebt de drie genomineerden meegenomen. Nou, ja. vertel. Dit zijn de drie Nederlands genomineerden. Arabia, van Nadia en Marijn... Homemade Zomer van Yvette van Boven. En het Nederlands bakboek, en dat is wel heel grappig... die is geschreven, als ik het goed uitspreek, door mevrouw Kaitri Pagrag Chandra. Oh, en klinkt zij, heel Nederlands. Ja, heel Nederlands. Nee, <laughs> zij is getrouwd met een Nederlandse man. Ah ja. En zij komt zelf uit Brits-Guyana. Oké, okay. en dat zijn dus de drie die in. Uh... In de categorie Nederland. In de er categorie Nederland. Er zijn nog drie zijn andere. Nog drie andere ja. Vertel eens, Arabia, categorie Nederland. Hoe, hoe moet ik dat bij elkaar uh, zien? Uh, nou, dat is heel leuk. Je ziet al op de cover zie je Marijn en Nadia samen. Nadia is uh, Marokkaanse. Dit is hun derde boek. Ze hebben de hele uh, ja, Midden-Oosten afgereisd op zoek naar uh, verhalen en gerechten. En dit is voor thuis. Hier gaat het over ingrediënten. En daar staat ook letterlijk in het boek. Maak je couscous zelf, want dat is zo spannend. Hm. Geniet van wat je doet. Ja, en goed. Uh, Jetti, ik zie jou heel geïnteresseerd. Kijk, hou je ja, van koken? Ja, natuurlijk. Ik hou van koken, ja. <laughs> Oké. Okay. Dus jij zou een klant zijn voor zo'n boek? <laughs> ik kook niet zo vaak uit boeken. Ik nee? probeer het allemaal uit. Misschien zou ik er één moeten schrijven. Ik weet het zit, het zit ja. in je hoofd ja. gewoon. Dat komt omdat die boeken altijd volstrekt onbegrijpelijk zijn. <laughs> <laughs> ik vind ik ook. Ik vind boeken heel moeilijk. Om ja. te maken. Ik probeer André? wel eens op ja. een recept iets te maken. Nou, dat. Dat lijkt, daar sta ik altijd sprakeloos wat ik dan lees. Dan maar misschien ik... kunt u wel gewoon niet koken. Ja. <laughs> of niet? Oh, nee, nee, nee, nee. Die, die recepten zijn onbegrijpelijk. Oh, en dat is een soort geheimtaal. En ja? dat, dat ja, weten het is leuk. recepten receptenlezers dat dat onder elkaar. Die weten. Is, is dat, dat zo? Ja, nou, nee, ja. dat, ik kan daar moeilijk over oordelen, want ik maak zelf ja. kookboeken ja. En ik probeer ze zo duidelijk mogelijk te maken. Ik heb hier mijn nieuwste boek bij me, dus dan moet je straks maar kijken of u dat ook geheimtaal ja. vindt. Dus Vertel even, <laughs> even verder. Want we, en uh, dit is Homemade Zomer van die vet van Boven. en Dit is echt homemade, want zij doet alles zelf. Haar recepten. Uh, ze illustreert zelf en ze uh, fotografeert uh, naar haar man fotografeert en dit gaat over het zelf doen ook, hè, dat homemade uh, ja. Wat, en wat moet je dan allemaal homemaden? Gems? Uh, oh, nou, nee, nee, nee. Het leuke van dit boek is: het gaat niet over jam. Maar het gaat bijvoorbeeld over ricotta zelf maken. Of um, over uh, limonades zelf maken, ijs zelf maken. Dit is haar derde boek ook. Uh -huh. Dus in haar eerst, eerdere boeken staan al het inmaken. oké. Okay. En dan die derde, van die mevrouw uit Brits-Giana? Ja, dit, zij heeft al tien jaar geleden een boek gemaakt: Windmills. Uh, Windmills in de Oven. En wij Nederlanders denken dat we geen eetcultuur hebben... maar we hebben een waanzinnige bakcultuur. En het is ongelooflijk leuk dat een buitenlandse dat heeft gemaakt. Ze woont notabene in de Betuwe, dus ergens in een klein plaatsje. Uh -huh. En dit is ook echt een trend om de culturele achtergrond van ons eten... Niet alleen in Nederland, maar dat kom je in de hele wereld tegen... om dat te beschrijven. Ja. En de recepten zijn leuk. En ja, ik vind het echt zelf vind het een fantastisch boek. Ja, want welke van de drie mag er wat jou betreft winnen? Oh vind... jeetje, nou dan vraag je wat. Gelukkig hoef ik dit jaar zelf niet te beslissen. <lacht> nee. uh, nou, ik, ik, ik moet Het bakboek? Het bakboek, maar Arabia, die twee... Ja, Strijden om het, de eerste Ja, dat vind ik plaats. allebei. Maar het, het bakboek, ik vind het zo ontzettend leuk om te lezen... Ik hou niet op. Nee. De vraag is: gebruiken wij nog wel koopboeken eigenlijk? Zijn die nog nou, populair? Ja, we zijn het af. De eerste drie kwartalen van dit jaar zijn er 12,5 procent kookboeken meer verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. En de piek aan kookboeken moet nog komen, want die zit in het vierde kwartaal. En dan is het Sinterklaas namelijk, en kerst. Juist, ja. en dan niet alleen we... dan, maar het is ook natuurlijk de tijd van het jaar dat je, je met koken bezig houdt. Ja, dus, dus we ze nog steeds? Je zou denken, je hebt tegenwoordig internet, tik even iets in en ik vind een recept. Nee? Internet is instant oplossing. Ik heb boerenkool en ik wil iets anders met boerenkool doen, maar hier in een kookboek zit meer. En daarom zie je ook, alle populaire kookboeken... zijn dik, zijn knuffelbaar. Want het is het moment voor jezelf. En je kunt ook zo ontzettend lekker eten met je ogen. Ja, je kan lekker in die boeken kijken. Jette, uh. jij zei net, ik doe het uit mijn hoofd. Heb je ook geen kookboeken thuis? Ja, ik heb wel kookboeken. Oh, dat wel. Zeker wel. Ja, ja die heb ik wel. Maar ik, ik vraag me af, hè, het laatste boek... of het boek waar u het laatst over had... het bakken Bak en zo. Ja. Maar dan zegt u ook dat nu meer boeken zijn verkocht. Zou dat te maken kunnen hebben... met crisis. Dat mensen minder uit eten gaan en, en mm. uh, kookboeken kopen. Het zelf doen. Nou, ja. het heeft gedeeltelijk met de crisis te maken. Maar het heeft ook heel erg te maken dat koken en eten weer helemaal terug zijn geweest. He, of terug zijn. Uh, we willen weer gewoon koken. Je kan Vijf jaar geleden zei iemand: oh, ik heb helemaal geen zin om te koken. Nou, als je dat nu zegt, ben je zo uit de tijd. Oh ja? Iedereen wil graag met koken bezig zijn. Ga je zelf verwennen? Ja, jezelf verwennen, maar het is ook een ontzettende leuke uh, ontspanning. En als ja, je met zeker. de kinderen kookt, heb je ook kwaliteitstijd. Ja, en ja. alles wat je kant en klaar koopt, is veel duurder. Ja, en, en, en heb je die tijd ook niet? Wat zijn er ook trends in het soort kookboeken? Ja, enorm trends, bakboeken, stijgen. Basisboeken stijgen. Dus uh, dat is hoe maak ik een, uh, een roe of hoe ja, maak ik boeillon ja, ofzo? Uh, ja, het, het uh, uh, inmaken dat zakt een beetje weg. magnetron is helemaal weg. Uh -huh. En wat uh, ook heel erg is, is vegetarisch. Dat is ook enorm aan het stijgen. Okay. En ja. dieetboeken zijn we niet meer zo in geïnteresseerd. Nee? nee. nee. Oké. Okay. Uh, Jetty, heb je dieetboeken? Ik kom steeds uh, weer bij jou. Uh, <laughs> even denken. Ja, ik heb heel lang ja, geleden van Atkins gehad. Oh, ja. En over uh, hoe ontspannen eten kan zijn. Ik had mijn première, hè? maar ik heb toch op het laatste moment gekookt. Want dat doe ik oh ja? altijd bij mijn voorstellingen. En ik dacht, ja, voorbereide première. Nee, ik ga toch koken, want dat geeft ook zo... Rust en ja, ontspanning. Ja. Ontspanning, ja. toch, ja, vind nee, je echt? En Anneke, Jamie Oliver, die zo ontzettend populair was een tijdje. Hoe sta je daarmee? Nou, met Jamie is het heel goed. Ja. Hij heeft vorig jaar heeft hij... Nou, ik, ik, vind het, ik vind het een fenomeen en ik heb ongelooflijk veel respect voor hem. Vorig jaar was zijn boek het best verkocht. 150.000 exemplaren. Koken in 30 minuten. Niet één recept kon je in 30 minuten halen. Maar nou, dan ging het ook niet om. Het gaat om zijn filosofie. Ja, dit jaar zit koken, uh, Jamie's koken in 15 minuten. Maar dat boek heb ik nog niet. Nee, nee okay. hij was zijn handen niet, die Jamie <laughs> Ik vind hem altijd zo, zo vies. Zo alles gooien en doen. Maar hij is de de de ook nog zand. Op de hij zit er wel een zitten. beetje opgevoed met, met goed eten, dus dat kunnen we hem toch in ieder ja, geval nee, wel... Ja, uh... nee, zonder meer hoor, zonder okay. meer. Ja. Goed. Nou, Anneke, dankjewel. We gaan <laughs> horen welk boek uh, gaat winnen. Als jij, als jij het voor het zeggen hebt, dan uh, is er nog enige twijfel bij de jury, zo te horen. Hartelijk dank. We gaan uh, naar onze dichter bij de dag, Tjeerd Bruin. Ja, Tjeerd, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben heel benieuwd waar jij voor gekozen hebt voor je gedicht. Stemmen met de voeten. Er staat een koffer voor u klaar in een Dortmunds museum waarmee u langs enkele dunne zwarte palen moet, maar tussen prikkeldraad is gespannen. U loopt over een vloer die bezaaid is met lepels en vorken, het rinkelt onder uw voeten. Aan de andere kant van de gang wachten een tv, een kast en een bankstel met daarboven een schilderij in sierlijst. Op elk voorwerp rust een dikke laag specie, grijs uitzicht. Koks waren populair in Auschwitz, waar vooral met de handen werd gegeten. Een van de gevangenen beschrijft hoe een uitverkoren chef... haar jichtige voet onderdompelde in het warme water. Bouillonblokje. Duitsland investeert in cultuur. De sector krijgt er 100 miljoen euro bij... waardoor ik en drie collega's afgelopen week... konden voorlezen in een riant gevulde knijpen, Waar we wilden weten welke grappen er worden gemaakt over de oost -Friezen. Waarom zit op maandag een gezicht onder de kassen? vraagt de oude dichter ons omdat ze op zondag met mes en vork eten. We lachen. Dankjewel, Chit. Graag Wij zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag. Nu en daarop kunt u het uh, later teruglezen. En u kunt ook naar de gesprekken terugluisteren. Of uw ideeën kwijt. Hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel. Jetty Mathurin, heel veel plezier met de voorstellingen. Dankjewel. Ook hartelijk dank aan Steven Vreugde. Heel nog veel vreugde bij de, bij de Bever. Dankjewel. En uh, ook aan Guus Luiters en uh, Ellen Roos. Hartelijk dank. Heel veel succes ook met uw project verder. En Anneke Ammerlaan, dank je wel. Zometeen uh, na uh, half vier naar het nieuws gaan we luisteren. Naar de Villa, via VPRO met uh, Ger Jochems. Hallo Elsbeth. Hi. Hi. Ja, we gaan ook nog eventjes door op het verhaal uh, rond Tanja Nijmeijer. Uh, heeft ze bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit niet verspeeld door wat ze gedaan heeft? En wat gebeurt er als ze van Colombia amnestie krijgt? Kan ze dan helemaal nergens meer vervolgd worden? Allemaal vragen voor specialist vreemdelingen, vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout. Nu is het nieuws. Hier is Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Burgemeester Adema van Vechel voorzag geen problemen met het kickboxgala dat gisteren in haar gemeente werd gehouden. Er waren geen aanwijzingen dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig waren, zegt ze. Op het gala in Zijtaart ontstond gisteravond ruzie... en er werd geschoten, één man van 35 kwam om het leven... en een aantal mensen raakten gewond. De Europese ministers van Financiën praten later vandaag in Brussel... over het vrijgeven van bijna 32 miljard aan noodsteun voor Griekenland...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 En in het centrum van Enschede is een verdacht pakketje gevonden bij een advocatenkantoor. De politie heeft het pand aan de Lares Singel ontruimd. En ook panden in de buurt zijn ontruimd en de straat in Enschede is afgesloten. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Twee kilometer staat er bij Knopert Hoevelaken. Ook twee kilometer op de A10 ring Amsterdam West richting Zaanstad voor Knopend Koenplein. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat een file tussen Soesterberg en Leusden Zuid van twee kilometer. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Goedemiddag, pvda econoom en ex-nieuwlingzaar Arie van der Zwan... vindt het heel verstandig van de partij dat de partij in de onderhandelingen... met de VVD vasthoudt aan het nivelleren van inkomens. Maar zit die achterban er eigenlijk wel op te wachten? En onze eigen guerrillera Tanja Nijmeijer vertelde gisteravond bij ons... in het radioprogramma Bureau Buitenland over een aanslag die ze gepleegd heeft... Wij vragen ons af of haar Nederlandse nationaliteit daar niet heeft verloren. En in ons juridische panel Schuld en Boete breken we ons het hoofd, nou ja, de, mijn gasten dan, over de milde stafeis tegen liegende rechters. Voor uw mening en commentaar kunt u terecht op villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Deze week gaan in de Cubaanse hoofdstad Havana de vredesonderhandelingen verder... tussen de Colombiaanse regering en de FARC. En de uitkomsten hiervan die zijn van heel groot belang voor Tanja Nijmeijer... die gisteravond bij ons op de VPRO-radio toegaf... betrokken te zijn geweest bij een aanslag. En hoe gaat het nu verder met Tanja. We praten daarover met expert op het gebied van het vreemdelingenrecht, Anto van Kalmthout. Goedemiddag. Goedemiddag. Je zit ook in ons panel, we kennen elkaar goed, we zeggen je en jij... Even de, de hamvraag eigenlijk. Kan haar staatsburgerschap afgenomen worden? Nee, dat kan, dat kan niet. Omdat uh, ze heeft alleen maar het Nederlandse staatsburgerschap. En dat betekent dat als je die zou afnemen, dat ze stateloos zou worden. En internationale verdragen die verbieden dat je iemand stateloos maakt. Ja, ja. Maar je kunt ook kun je de redenering niet volhouden. Dat was ook een vraag. Uh, van de luisteraar bij Stand.nl, bij de collega's van de NCAV... Uh, is je aansluiten bij een guerilla-organisatie... ook niet in vreemde krijgsdienst treden? Um, ik denk het niet, want uh, het is geen krijgsdienst. Uh, dan moet je echt in dienst zijn van een, uh, van een leger van een, andere, uh, van een ander land. En een guerilla-beweging wordt niet als zodanig beschouwd. Dus ik, ik snap wel dat die redenering wordt gevolgd. Maar uh, dat gaat niet op. En zelfs dan... Is nog de vraag of uh, je iemand dan toch nog stateloos mag maken. Want dat is uh, eigenlijk iets wat men zoveel mogelijk probeert te vermijden. Uh, door juist die internationale verdragen tegen stateloosheid. Ja, ik wil eventjes uh, uh, toe naar haar verhaal. waarin ze toegeeft dat ze een aanslag uh, gepleegd heeft. En dat deze gisteravond bij ons op de radio zo. Ja, ik heb één keer een aanslag op een, op een millennial gepleegd. En ik ben er zeker van. ik ben er 100% zeker van dat daar nooit. Uh, civiele mensen bij ons zijn gekomen. Uh, Ante houdt. wat opvalt is dat ze zegt... daar zijn geen civiele slachtoffers bijgevallen. Dus wel militairen, is mijn interpretatie dan. Speelt dat nog een rol? In haar eigen beleving uh, ongetwijfeld wel. In, uh, in strafrechtelijke zin zal dat, uh, zal dat geen betekenis hebben. Dus als er al een strafvervolging zou komen, bijvoorbeeld in, in Colombia... dan uh, denk ik dat ze daar ook veroordeeld voor zou worden. Uh, uh, kan ze eigenlijk terug naar Nederland als ze dat wil? Tot nu toe heeft ze gezegd dat ze nooit meer naar Nederland wil, maar dat kan natuurlijk veranderen. Kan dat? Als ze een geldig Nederlands paspoort heeft, zou ze op dit moment naar Nederland terug kunnen. Alleen ik denk dat ze op dit moment geen geldig paspoort heeft, dus dat zal in ieder geval verlengd moeten worden. Maar ik denk dat ze niet gauw naar Nederland terug zou komen, omdat uh, de kans dat ze... Het zij in Nederland vervolgd gaat worden voor strafbare feiten die ze begaan heeft daar. Of bijvoorbeeld door Amerika die haar op dit moment ook zoekt... Uh, zal, uh, om uitlevering zal vragen en Nederland Het Zee zal uitleveren... of haar hier zal vervolgen, die kans is denk ik zo groot... dat ze die stap buiten uh, Colombia ook niet zal maken. Ja, ja, ja. ja. Mensenrechtenorganisaties die zijn bang dat het leger en de FARC... elkaars misdaden tegen elkaar wegstrepen. Is die vrees reëel? Als je kijkt naar de situatie in heel veel landen, ook in het verleden, waarbij burgeroorlogen en guerilla op een gegeven moment geëindigd zijn door een vredesakkoord, waarbij amnestie is verleend aan een groot aantal mensen die zich daar schuldig aan hebben gemaakt. Dan denk ik dat die kans heel reëel is dat, dat dit zal gebeuren. Dat zal een van de eisen, een van de belangrijkste eisen zijn van de guerilla-beweging. Met andere woorden, als ze amnestie krijgt van Colombia, dan is verder de rest van de wereld eraan gehouden, ook de Verenigde Staten. Ik denk het niet. Ik denk dat uh, amnestieverlening, uh, als die in, in Colombia zou worden verleend, kan die nooit verder gaan dan waar Colombia zelf zeggenschap over heeft. Ja. Uh, dat betekent dat, uh, dat de claim van Amerika op de strafbare feiten die zij heeft gepleegd, althans dat is het, uh, het vermoeden van Amerika, op mm -hmm. Amerikaanse burgers dat Amerika daar nog steeds de bevoegdheid over zal, uh, zal houden. En een ander punt is dat een amnestieverlening ook niet altijd betekent... dat je uh, zeg maar overal in de wereld dat niet meer vervolgd kan worden. Dat ah. hangt er vanaf hoe ernstig de strafbare feiten zijn. Want er zijn uh, volkenrechtige verplichtingen... dat hele ernstige misdrijven altijd moeten worden vervolgd... ook in andere landen waar uh, iemand zich uh, bevindt. Dus... Ik zou, wat ik haar betreft, uh, niet zo veilig voelen met een amnestieverlening, tenzij je niet uit Columbia vertrekt. Ja, ja. Uh, stel nu even de situatie dat uw onderhandelingen onwijs goed aflopen. Uh, de FARC levert ze wapens in, ze vormen zichzelf om tot een politieke partij... en ze gaan goede werken doen onder de armen in de sloppenwijken. Maakt dat nog uit voor eventuele vervolging van haar? Um, nou ja, ik denk dat een onderdeel van die amnestieverlening is, zal zijn dat er amnestie wordt verleend. Want uh, anders zouden ze alle leden van de FARC, die kunnen, uh, die kunnen geen goede werken gaan doen, want die worden vervolgd. Ja. Dus de enige, de enige mogelijkheid om de mensen van de FARC zeg maar, die mogelijkheid te bieden, dat is door ze een amnestie te verlenen, waardoor ze in ieder geval in Colombia verder... Uh, niet zullen worden blootgesteld aan een strafvervolging en bestraffing. Is het denkbaar dat als de onderhandelingen afgelopen zijn... en dan maakt het eventjes voor het voorbeeld niet, niet uit hoe het afgelopen is... dat de Amerikanen haar onderscheppen van Cuba terug naar uh, Colombia? Denkbaar is dat zeker. Uh, zeg maar, internationaal rechtelijk uh, denk ik dat het toch wel uh, een, een erg moeilijke zaak zal zijn... Uh, ik weet niet of, of, of, of, of ze ook die waarde daaraan toekennen om haar nou daarvoor te pakken. Want er zijn natuurlijk belangrijke zaken in de wereld nog dan alleen maar Tanja Niemeijer. Ja, uh, en wat je de, moet de, doen de, is, je de, moet, de, je moet, uh, je moet uh, jachtvliegtuigen, moet je zo'n aan uh, de grond dwingen dan, hè, bijna. Ja, en je, je, de, de, de precaire verhoudingen met Cuba worden daarmee natuurlijk ook uh, op, uh, op spel gezet. Want ik neem aan dat Cuba in ieder geval een soort vrijgeleide heeft gegeven dat ze van... Uh, Colombia naar Cuba kan, uh, kan komen. Dus uh, denkbaar is alles, maar ik denk niet dat de Amerikanen het zover zullen laten komen, omdat het allerlei internationaal rechtelijke en politieke consequenties kan hebben. Oké, okay, ant kant houdt. Uh, laten we er nog een keer op terugkomen als we onderhandelingen achter de rug zijn en we, en we meer weten. Graag gedaan. Dankjewel. Ja. Dag. Pst. We gingen iedere twee maanden ongeveer even uh, een weekendje ergens naartoe. Meestal naar Amsterdam. Dan uh, gingen we lekker uit eten. En, uh, dan deed ik mijn ding en zij deed haar ding. Ze kocht het liefst kleertjes voor haar kleinkinderen. Maar ze wou alleen mee als ik de auto schoonmaakte. Ja, we konden niet zo op de boot gaan. En, uh, nee, dan moest ik een dag van tevoren moest ik even die auto helemaal uitruimen. Ik heb van alles achterin. Ik heb er een schep in. Ik heb er een bijl in. Ik heb er een hamer in. Ik heb er een paar stukken touw in. Nou, dat ging er allemaal uit dan want dan moest onze, onze koffertje moest erin, maar die mocht niet onder het zoute zand. Dus, uh, het viel zelfs de mensen op de Schelling op als ik mijn auto door de wasstraat had gehad. Dus Dan begon hij weer helemaal mooi te glimmen. Ik had graag de auto schoongehouden als, als hij er nog geweest was.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 Elk land heeft zijn eigen manier om zijn ouderen te verzorgen. Wij hebben speciale tehuizen voor onze oudjes. Maar in sommige andere landen vinden ze dat juist asociaal. En zo heeft elk land zijn eigen manier van doen. Metropolis kijkt deze week naar de ouderenzorg elders in de wereld. In Duitsland is de ouderenzorg 3,5 keer goedkoper dan de Nederlandse. Maar is die dan ook 3,5 keer slechter? Jan Maarten Deurvorst deed een vergelijkend onderzoek. Ik ben Duitser. Ik woon hier op de Nieuwstraat. Als u zou kunnen kiezen tussen een Duits, Altheim en een, of een Nederlands, waar, waar kiest u dan voor? Holland is beter. Wat, wat is het beste woord? Ja, ik, ik weet niet. Die, die mentaliteit in Holland is beter. Ja? Op de, wie op de Duits, Daar zijn ze alle zo, zo neidisch en zo. Ne? Dat is, <laughs> is, is niet leuk. Deze mevrouw die werkt nog een het huis. Ze is 70, maar ze werkt nog steeds. Het dus werkt op een Duits bejaardentehuis. thuis. Maar ze zegt van ja, iedereen is zo fanatiek en allemaal onaardig. Dus als ik kan kiezen, dan uh, kies ik voor Nederlandse. Ja, ik kom hier bij Alten Pflegeheim Haus Coelche. Die had ze ook een raad. Hallo! Hallo! Dat is ook een restaurant, dat is een beauty center. Een fysiotherapeutische praxis. Allemaal intern. Ja, mein Name ist Christoph Keller. Ich arbeite als Pflegedienstleitung im Haus Kohlscheid. Was können wir heute essen? Äh, überbackene Schinken, Zucchini-Röllchen mit Thymian, Kartoffeln und Tomatensauce, Orangencreme und Schokosplitter. Lekker. Ze <laughs> kunnen hier essen, trinken, ze kunnen uh... Het is echt een restaurant. Er komen ook mensen van buiten hier ja. eten. Er is, een, er is een menukaart. En we verzorgen ook het eten voor de kindergarten. Hier, uh, kindergarten. Alle inpandige voorzieningen in House Koolsheid, van restaurant tot schoonheidssalon, van sporthal tot fysiotherapiepraktijk, worden dus verhuurd aan derden. Dat maakt de bejaardenzorg goedkoper. Maar die besparingen zijn natuurlijk relatief klein. Wat maakt de Duitse bejaardenzorg dan verder zo goedkoop in vergelijking met Nederland? Ik weet de zahlen van de Nederlanden niet. Maar het is zo so, dat in Duitsland. Uh, nu een zeer geringer procentanteil in de heimen leeft. Een gering aantal ja. mensen die zitten eigenlijk in, een, in een verzorgingshuis. Dat is eigenlijk alleen maar bij absolute noodzaak. Als mensen een uh, grote zorgnoodzaak hebben. Die ambulante pflege, zuiver. Wordt gesterkt. Immer meer gesterkt. En veel leuten nemen dat ook. Dit is een veel grotere nadruk op de ambulante zorg hier. Verder is de regelgeving in de Duitse bejaardenzorg zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Waar je in Nederland meer dan 70 categorieën hebt, heb je er in Duitsland maar drie. Entweder op 0, dat heißt kaum pflegebedarf, bis hin zur vlegestufe 3. Er zijn drie verschillende categorieën eigenlijk. van zorg die je hier kan krijgen. En de zwaarste, dus dan moet je elk uur moet er eigenlijk een verpleegster bij. Dat is categorie 3. Die betaalt wat meer dan de categorie 0, die helemaal geen zorg eigenlijk nodig heeft. Er zijn twee mannen met een sigaretje. De meesten zeggen dat het in Holland beter is. Wat is beter dort? De Die eenrichtingen zijn veel beter. En ook de verzorging zal beter zijn. Die Deutschen willen zich dat ze, als ze oud werden, in een holländischen Altenheim komen. De meeste mensen hier zullen liever in een Nederlands verzorgingshuis terechtkomen. Ik denk dat het daar over het algemeen beter georganiseerd is. Er gaat meer privaat geld heen en de kostendruk is er een stuk minder. Ik denk dat het beter van de, van de stad te organiseren is Mijn naam is Mark Schellings, directeur van zorgcentrum Heerenveld in Landgraaf. De directeur wil niets zeggen over de oudere zorg in Duitsland. Daarvoor kent hij de situatie aan de overkant niet goed genoeg. Wel wil hij kwijt dat de bureaucratie in zijn verpleeghuis de laatste jaren de spuigaten uitloopt. Het systeem is nu misschien wel in mijn ogen te veel gebouwd op wantrouwen in plaats van vertrouwen. Kun je daar een voorbeeld van geven? We hebben een twaalftal analyses die wij op, bij per bewoner moeten doen. Uh, structureel uh, opgezette tijden. Ja, het invullen van twaalf formulieren is gewoon uh, veel werk. Dat is het hele pakken? Dat is afhankelijk van de analyses. Het gaat om omvalanalyses, om medicatieincidenten. Het gaat ook om uh, analyses. Het gaat om voeding en, en zeg maar, uh, ja, noem maar op zijn er gewoon ja. veel. Behalve dat u een verzorgingshuis bent, bent u ook een papierfabriek eigenlijk? Ja. Bij het verlaten van het zorgcentrum komen twee vrouwen tegen, ver in de tachtig, die op de bus aan het wachten zijn. Het is fijn wonen hier. Yes. Ja, het is fijn wonen. Ja, ja echt. Ja. Tot nu toe wel. Ja. We Mooi weer en we lekker we genieten we buiten. Ja. Heerlijk. Je mag rustig ja. door de radio bekend GELACH. <laughs> Dat was Duitsland. En morgen is het metropolis in China... waardoor de een-kind-politiek eh, eh, kinderen het soms heel zwaar hebben... met de zorg voor hun ouders. Al denken sommige ouders daar wel heel erg makkelijk over. En wat als hij nou net zo oud wordt als zijn moeder, vraag ik. Bekijk het even, zegt Zhang oom. Ha, dan stop ik gewoon met eten, want zo oud worden lijkt mij een hel. Dus ik drink, ik rook en ik eet elke dag vet vlees. Dat morgen dus. De VVD en de PvdA werken kortachtig aan een alternatieve voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. En de PvdA houdt hoe dan ook vast aan nivelleren. En uh, de kerstverse minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher... van de Partij van de Arbeid die is heel optimistisch over de afloop. Econoom en PvdA-prominent, want zo zeg je dat tegenwoordig. Arie van der Zwan, goedemiddag. Goedemiddag. Vindt die achterban dat nivelleren wel zo heel belangrijk? Ik denk het wel, ja. Ja, dat heeft altijd behoord tot de geestelijke bagage van de sociaaldemocratie. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel mensen blij zijn dat dat terug is op de kaart. Maar die achterban van vroeger, die is, die is toch niet meer dezelfde. De, de, de, de Partij van de Arbeid vertegenwoordigt uh, in, uh, in overwegende mate een middenklasse. Ja, nou en die is zitten toch... daar toch heel anders in? Ja, nou is dat altijd... Kijk, niet in de verhoudingen van vandaag. Er zijn gewoon minder arbeiders. Dus een arbeiderspartij is de Partij van de Arbeid niet meer. Terwijl ze dat natuurlijk vlak na de oorlog nog wel was. Ook in ja. de zeventiger jaren. Maar vergis je niet, een heel groot gedeelte van de aanhang... ook toen bestond uit de middenklasse. Dat is nu zwaarder geworden, maar ja, wat de nivellering betreft... Uh, maakt dat alleen maar dat de Partij van de Arbeid sterker staat. Want verwijt dat dat wordt ingegeven door afgunst en uh, door eigenbelang. Dat treft steeds minder doel, want het zijn mensen... die daar zelf ook aan moeten meebetalen. En die dus om principiële redenen vinden ja, dat dat een goede zaak is. Ja, wat u uitdacht... ik, ik moet, ik moet ja? trouwens zeggen dat dat niet alleen een gevoel is... wat in de Partij van de Arbeid leeft, hoor. Kijk, binnen de VVD, die partij die nu op stelte staat... zijn natuurlijk de diehards die daar enorm de trom hebben groeit... de afgelopen uh, 14 dagen. Maar ik denk dat, uh, voor zover je kan spreken van de verlichte liberalen... dat die ook eigenlijk wel vatbaar zijn voor de gedachte... dat uit een oogpunt van rechtvaardigheid... nu de lagere inkomens bij de bezuinigingen moeten worden ontzien. Ja, ja. Um, je kunt in onderhandeling niet alles binnenhalen. En als je nu eens kijkt naar de maatregelen die genomen worden... Uh, die de bestaanszekerheid treffen... het afbouwen van een WW-periode naar ja. één jaar... Uh, stel je, bent, uh, je hebt een goede baan, uh, je bent getrouwd... Uh, je hebt een huis, je hebt twee schoolgaande kinderen... kost handenvol geld, je hebt de pech dat je ineens je baan kwijt bent... het is niet denkbeeldig... dan ben je in no time afgebouwd naar de bedelstaf. En dat is geen telegraafdemagogie, dat, dat zijn gewoon... De feiten. Ja, ja. Nee, daar ben ik het mee eens. En in dat hele akkoord denk ik dat dat de meest verneinige element in het geheel is. Kijk, daar zijn goede redenen voor. Uh, de, de uitruil die heeft plaatsgevonden. Hè, die nivellering, ja, daar moest iets tegenover staan. Uh, maar ik vind dat als je kijkt naar en de uh, versoepeling van het ontslagrecht... en nu dan ook deze regeling, bekorting van de duur van de werkloosheidsuitkering... Ja, dat treft te zwaar en... Uh, het risico om werkloos te worden is groter dan het de afgelopen jaren ooit geweest is. Ja. En de kans dat je binnen een jaar weer kunt terugkeren in het arbeidsproces, ja, die zijn ook kleiner geworden. Ja. Dus ik denk, de vakbeweging heeft zich hier al tegen uitgesproken, maar er zijn meer categorieën die al de trom hebben geroerd over dit punt. Ik denk dat laatste woord daarover nog niet gezegd is. En ten opzichte van die nivellering is dat iets wat eigenlijk veel verneiniger is. Precies. Maar als we dan nu even kijken naar de achterband van de VVD die de bekende problemen heeft met dat nivelleren. Als je de media, als je de kranten leest, dan krijg je de indruk dat ze niet alleen niet meer willen nivelleren via de zorgpremie, maar eigenlijk überhaupt niet meer. Is het dan dan is het toch eigenlijk ondenkbaar dat de P van de A zowel nivelleren binnenhaalt wat de VVD niet wil als mede het verkorten van die WW en alles ja, wat ermee samenhangt. Ja, maar, dan moet je toch kijk, kiezen. Ja, maar kijk, als de regering zo meteen met voorstellen komt. dan is het niet langer meer een kwestie van. wat de Partij van de Arbeid binnenhaalt. en wat de VVD binnenhaalt. als daar veel maatschappelijk verzet tegen komt. Ja, dan zal de nieuwe regering uh, een keuze moeten doen... Ja. of een verzachting, of op een andere manier die groepen tegemoetkomen. Bovendien is dat een risico wat veel mensen treft. Hè? Dat is niet langer alleen maar de loonarbeiders... En, uh, die werkloos kunnen worden, zoals dat in de jaren zeventig was. Nee, werkloosheid bedreigt ook de middenklasse... en met name dan degenen die werkzaam zijn ja. in de dienstensector. Dus ik denk dat ook binnen de VVD voor dit punt... Uh, en, de, en met name uh, toch een zeker bijsturen daarvan, dat daar wel stemmen voor zullen opgaan. Dus u, dat, ja. ik denk niet dat dat een punt wordt: t, uh, Partij van Arbeid tegenover de VVD. Dus u, nee, nee, dus u zegt dat kunnen ze wel degelijk samen binnenhalen. De PvdA kan dat binnenhalen omdat dus omdat de PvdA en de VVD elkaar nou ja, vinden op dat punt. Binnenhalen, ik verwacht dat daar toch door de regering... concessies gedaan zullen moeten worden. Ja. En wat ik wat wil is... er niet... Je... Ja. Nee, nee ma maak u zin af. Nou, eh, dat is mijn verwachting. Kijk, eh, het is natuurlijk onwijs om nu op dit moment... Me met het regeringsbeleid te gaan bemoeien. Maar je kunt op je klompen aanvoelen... dat als dat punt in een wetsvoorstel eh, moet worden geregeld... Ja. Uh, dat daarover een uh, heel intense maatschappelijke discussie zal ontbranden... en dat de regering dan eieren voor haar geld zal moeten kiezen. Ja. Wat is er dan over van het argument. wat vroeger door de VVD wel gehanteerd wordt. dat uh, uh, meer nivellering. dat dat uh, de prikkel. Uh, tot werken doet afnemen? Ja, en, dat dat zou, en Dat is wel eens becijferd. en dat zou 130.000 banen gaan kosten. Ja, nou ja, datzelfde argument geldt natuurlijk ook. ten aanzien van de werkloosheidsduur. Hoe langer je die maakt, hoe minder prikkel. om weer aan het werk te gaan. Maar als je kijkt naar de maatschappelijke realiteit van vandaag. dan is dat niet langer een kwestie van geprikkeld worden en de intentie van mensen om weer aan de slag te gaan... maar ook de reële mogelijkheden om een baan te krijgen. En wat nivelleren betreft, nee. weet je, de, Als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren gebeurd is... op het gebied van de welvaartsontwikkeling en het profiteren van het overheidsbeleid, dan kun je maar één ding constateren. Het zijn de beter opgeleiden, de beter betaalden... die de grootste welvaartsstijging hebben gekregen. Ja. En van de aftrekmogelijkheden voor je huis... wat toch een hele belangrijke bron van bijkomende lastenverlichting was... hebben de hoogste inkomens verreweg het meeste geprofiteerd. Hm. Nu zijn de kansen gekeerd, nu moet er bezuinigd worden, ingrijpend... Nou, en bij de verdeling daarvan geldt natuurlijk toch dat je dan niet opnieuw de lagere inkomens er het meest bekaaid af kunt laten komen. En dat nu de tol moet worden betaald door de betere inkomens. Ja, maar wat vindt u dan van de cijfer van het CBS, die berekend heeft dat de inkomensongelijkheid na de jaren zeventig niet of nauwelijks toegenomen is? Ja, weet je, daarbij wordt de kapitaalswinst, die een hele belangrijke bron van. Uh, wat is dat? Nou, de, de winst die je maakt op je huis, ja. de winst die je maakt op aandelen... en andere bezittingen, daar nou, zijn geweldige bedragen verdiend. Die zijn buiten de inkomenssfeer gebleven. En die worden door het CBS dus ook niet gemeten. Want die hebben puur en alleen de inkomens gemeten... op basis van de belastingaangifte... En in de belastingaangifte komt die vermogensstijging niet tot uitdrukking. En het is niet alleen een vermogensstijging. Dat zijn vermogensstijgingen die wel degelijk in de consumptieve sfeer zijn gebracht. Hmm. Nou ja, als je dat niet meetelt en je hebt geen oog daarvoor, uh, dat dat een hele belangrijke, de belangrijkste bron... van uh, uh, verbetering van je positie is geweest... Ja, dan geef ik voor die cijfers niet zoveel. Nee. Is het niet ook voor de PvdA van de A uh, een bittere politieke noodzaak geweest om zo op die nivellering te hameren? Vanwege de SP, de Socialistische Partij, die hun in de nek hijgt? Ja, nou dat speelt zeker een rol. Dat kan je niet ontkennen. Maar als je nou ziet wat er in de Partij van de Arbeid afgelopen half jaar gebeurd is. Er heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Er zijn nieuwe mensen aan de wind. Die zijn daar gekozen op basis van een veel radicaler programma. Terug naar het uitgangspunt van de sociaaldemocratie. Dat, dat, ik vind ook dat je kunt merken dat dat een innerlijke overtuiging is... die ze eh, daarbij delen met een heleboel andere mensen. En dat bovendien de omstandigheden nu zo zijn. We hebben geen welvaartstijging die verdeeld kan worden... zoals in de achterliggende jaren. En toen was die nivellering eigenlijk niet zo'n urgente zaak. Althans, hij werd niet urgent op de agenda geplaatst... Ja. Ja, nu is het een kwestie van de ellende verdelen... en dan is ook de noodzaak om dat rechtvaardig te doen... veel groter dan dat in de afgelopen jaren het geval was. Heeft u dat altijd de allerhoogste vorm van wijsheid gevonden... om die nivellering te bereiken via de inkomensafhankelijke zorgpremie? Of nou ja. vindt u de pad die ze nu lijken op te gaan... via de inkomstenbelasting beter? Nou ja, natuurlijk is dat beter. En dat is ook de klassieke weg om het te doen... Dus eh, het zijn politieke verwikkelingen die ervoor gezorgd hebben... dat ze die zijweg zijn ingeslagen. Ik neem aan dat de reden daarvan is, want bij die onderhandelingen heb ik niet gezeten... dat de VVD grote moeite had met belastingverhoging eh, hè, tijdens die onderhandelingen. Ze hadden immers beloofd belastingverlaging. Eh, in het eh, voorstel wat nu van tafel gaat... was ook voorzien in een belastingverlaging weliswaar. Gekocht met een verhoging van uh, de, de premielasten. Uh, maar ja, nu, zo'n storm van kritiek is opgekomen. Uh, ja, nu moeten ze dat pad verlaten. En ik zou bijna zeggen, terug naar de rechte weg. Ja... Uh, je kunt je toch ook afvragen als men gelijk voor, de, voor, voor die uh, buitengewoon logische weg gekozen had via de inkomstenbelasting. Dat dan de ergernis bij de VVD-achterban veel minder groot was geweest. En dat je nu niet uh, wel haast massaal verzet tegen. überhaupt nivellering ja. bij die partij ja. gehad zou hebben. Ja, ja, dat weet je allemaal niet. Nee. Het is gelopen zoals ja, het gelopen is. Uh, je kunt je één ding afvragen... waarom de onderhandelaars toch niet gezien hebben... dat daar inkomenseffecten te verwachten waren... die je eigenlijk niet goed kunt rechtvaardigen... Huh? en dat ze daar niet meer aandacht aan hebben besteed... En ja, dat is wel begrijpelijk vanuit de haast die ze gehad hebben. En ja. de voorspoedige... Kijk, daar staat natuurlijk een heleboel tegenover. Een heleboel mensen vinden, ik vind dat ook... Het is een verademing zoals deze onderhandelingen zijn gegaan. Ja. Die knopen die zijn doorgehakt. Het werd tijd dat dat eindelijk gebeurde. Iedereen verlangde er ook wel naar. Maar het ging daar er... wel helemaal stuk natuurlijk, hè? Nou, het is dat... dat de stemming goed is onderling, schijnbaar. Nou, weet je, als zij dat heel houden... Ja. Als zij dit uh, zonder uh, elkaar te bestoken overleven... en met een goed alternatief komen... dan voorspel ik dat over een aantal maanden... die hele storm achter de rug is, het dan gezien wordt. Als een, ik wil niet zeggen een storm in een glas water. Dat is een te geringe uh, uh, importantie die je er dan aan hecht. Maar dat dat toch als een voorbijgaande zaak wordt gezien. Oké. Okay. Arie van der Zwan, prominent PvdA, econoom. Dank u wel. Graag gedaan. En dan hebben wij straks cultuur en het juridisch panel op schuld en boete. Tot straks.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 Vanavond tussen 8 en half 9 vanuit Utrecht. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.